ProRail biedt zijn excuses aan voor de problemen op het spoor. Erkent dat het niet altijd goed gaat bij extreem weer en dat de situatie op het spoor heel vervelend was. Ook de NS voelt zich verantwoordelijk voor het ongemak en de enorme vertragingen. De organisatie zegt ruimhartig om te gaan met verzoeken van reizigers die hun geld terug willen. Iran dreigt elk land aan te vallen dat meewerkt aan militaire acties tegen Teheran. Een hoge vertegenwoordiger van de Iraanse revolutionaire garde heeft dat gezegd. Elke locatie die gebruikt wordt voor acties tegen Iran kan tegenacties verwachten, al dus de vertegenwoordiger tegen een Iraans persbureau. Het reglement lijkt te zijn bedoeld voor landen in de regio die goede banden hebben met de Verenigde Staten. Amerika, maar ook Israël en andere Westers landen maken zich zorgen over de nucleaire ambities van Iran. Teheran zegt alleen kernenergie te willen opwekken, maar gevreesd wordt dat het regime werkt aan een atoombom. De politie in Flevoland gaat ervan uit dat de tienjarige Michael uit Luttelgeest is omgekomen door een ongeval. Het lichaam van de jongen werd vanochtend in een vaart gevonden met behulp van sonarapparatuur. De politie denkt dat hij in het water is gevallen en onder het ijs terecht is gekomen. Voor de tienjarige Michael van Dijk werd woensdag een Amber Alert uitgegeven. Hij werd vermist nadat hij het huis van zijn grootouders had verlaten. In de Eredivisie heeft Ajax thuis met 2-0 verloren van FC Utrecht. Duplant scoorde de beide doelpunten. Met de zegen zorgde Utrecht voor een unicum. Nog nooit won een club twee seizoenen op reis, zowel thuis als uit van Ajax. Het weer in het westen, vrij veel bewolking en plaatselijk wat motsneeuw. In het midden en oosten droog en meer ruimte voor de zon. Maxima vanmiddag tussen min 1 in het zuidwesten en min 5 in het noordoosten.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 Hits uit de jaren 80 op de radio. Je hoort de Wamek en Wamek en Tierraps. Welkom bij uur 2 van Zondag in Kermerland. Blijf blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen, Aldo? We hebben uh, muziek van uh, uh, de nieuwe muziek van Lange Frans. Uh, die gaan we draaien. Ja, die komt dus dadelijk aan. We hebben uh, Phoenix met uh, Carnival. Die komt. Michel Telo komt ook nog langs ook oh, dat uh, leuke vrolijke plaatje. Ja, maar die kunnen ook in het Nederlands draaien. Ja, echt waar. Ja, wat, uh, uh, maar daar kunnen we straks even over hebben, Wat we doen. Of de originele, of de Nederlandse. Ik heb de... gisteravond volgens mij de Nederlandse gehoord, best wel leuk. Ja, we, hebben, we zijn meerdere van Gerard Joling en uh, Danny uh, nog wat of zo. Ja, dat moet wel een beetje op niveau zijn hè, ja. Gerard Joling. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat doen we gewoon door uh, de originele. Laten we dat straks maar doen. We hebben Epic ook nog voor je, en we hebben wat nieuws. Maar dat allemaal zo meteen Ja we hebben wat, uh, wat regionale nieuwtjes Ja en uh, uiteraard gaan we ook nog naar het circuitpark Zandvoort De 4 uur race van Zandvoort wordt daar vandaag verreden Is om uh, 12 uur gestart En Jaap Koper is daar ter plekke Zo dadelijk uh, zo rond half 4 gaan we hem daar weer over bellen Maar laat hem eerst maar horen Die nieuwe single van uh, Lange Frans en Jeroen van der Boom Hier is een nieuwe dag Voor de krantenjongen jongen midden in de nacht begonnen is die ik s'morgen zie En ook voor de chirurg die vandaag moet opereren een beroemde voetballerse knie Voor mijn mannen in de bouw, op de stijger in de kou als het bejaarde huis ontwaakt En voor de rapper als mezelf aan zijn eerste kopje koffie voor die op een z'n liedje heeft gemaakt Voor de behangen die vandaag en daar begonnen is om half acht tot vijft die rollen heeft geplaatst. En voor het meisje dat om half negen rijdt Samen heeft een al om kwart voor negen is gezaakt. Want hey, hier komt weer een nieuwe dag Hey, dit is weer een nieuwe dag Een nieuwe dag voor jou en mij uh. Hey, hier is weer een nieuwe dag Hier komt weer een nieuwe dag Een nieuwe dag, een nieuwe dag Een nieuwe dag, een nieuwe dag. Dit lied is voor Oxana uit de nacht, dienst ze doof naar rode licht en ze slaat haar rang. En voor Peter, die zijn vrouw die zwanger is, een kopje thee brengt, als ze zegt de baby komt er aan. Voor de studenten in de kocht, twintig bier, was echt genoeg nu op de fiets naar het Swarmapaleis. Waar men met op zijn wacht, dan gebroken van de nacht, maar met liefde het vlees voor ze snijdt.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 Voor jou en mij ah, ah. Hey, hier is weer een nieuwe dag Hier komt weer een nieuwe dag Een nieuwe, een nieuwe een dag. dag, oh, een nieuwe dag een, een nieuwe dag En voor Harry die gaat vissen met zijn vrienden Op de allereerste dag van Harry's welverdiend pensioen En voor het stel dat voor de tweede keer gaat trouwen Omdat ze weer van elkaar houden en het over willen doen En voor de advocaat die iemand moet verdedigen Wat van hij weet jij het wel gedaan dat is die en Biggie's mask nog helder op een Netflix hebben staan. voor de vrachtwagenchauffeurs en de belasting is en de dame van de Stomerij. Begeleiders van gehandicapte kinderen, de roken, die moet minderen, de in Canimaland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. over drie geweest, je luistert naar Zondag in Kenemland. Al wel, laat die microfoon zitten, joh. Johan, de can't love somebody, de single van Sister Sledge. Nou, ben je er klaar voor, het Regio Nieuws. Ja, een meter van de waterleiding die door de Frieskou kapot was. Hij zaterdag rond het middaguur in Beverwijk het voor enige wateroverlast gezorgd. Bewoners van een portiek, portiek flat aan de wijk aan uh, Duiner Duinerweg ontdekte het stromende water voor de deur en alarmeerde de brandweer. De brandweer heeft het water weggepompt en de hoofdkraan van een lek geraakte waterleiding dichtgedraaid. Het drinkwater, lading, en de woningcorporatie zijn ingeschakeld om de leiding te repareren. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag groots uitgerukt naar het Boerhavenpad aan de Kadijklaan in Haarlem-Schalkwijk. Rond drie uur namelijk werd een meisje op de bodem van het zwembad aangetroffen. Een badmeester sprong direct het water in en haalde het meisje uit het water. Hierna is direct een reanimatie gestart. Enkele ambulance, politieeenheden, de brandweer en een trauma-helikopter We werden gealarmeerd ge uh, ge ge ja. om hulp te verlenen. Na een succesvolle reanimatie is het meisje vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere zorg. Het Heemsteense winkelcentrum binnenweg Raadhuisstraat heeft een goede kans om sterk uit de economische crisis te komen. Als de winkeliers voor een divers aanbod en een goede sfeer zorgen en de gemeente de bereikbaarheid verbetert, dan kan de winkelstraat zich ook in het internettijdperk uitstekend handhaven. En vandaag en morgen, ook nog in ieder geval, rijdt NS een aangepaste dienstregeling. Proro heeft aangegeven dat er door de strengen voorzet, spoor, wissels en bovenleidingen storing gevoelig blijven. En, en, en dan een bericht uit Zandvoort. Uh, Want een 30-jarige vermiste politieagent Friso Wouda is zaterdagmiddag rond 1 uur levenloos aangetroffen in een hotel in Zandvoort. Op dit moment wordt door de Rijksrecherche en het uh, forensische opsporingsteam uh, uit de politieregio Kennemeland een onderzoek gedaan. En RTV Noord-Holland sprak met een van de agenten. Het is uh, zo dat wij vanmiddag uh, rond 1 uur uh, dat hij gevonden is in een hotel in Zandvoort. Kort daarna zijn wij door onze collega's van Haarlem geïnformeerd over de vondst. Toen moest er natuurlijk nog volledig onderzoek gedaan worden. Hij is op een hotelkamer in, in Zandvoort aangetroffen. Door wie? Ja, in elk geval door medewerkers van, van het hotel. Die uiteindelijk de kamer zijn binnengegaan en daar het stoffelijk overschot van Friso aantroffen. Kunt u al iets zeggen over hoe hij om het leven gekomen is? Nou daar zullen we op, met name ook vanwege de pietijd richting de familie niets veel van zeggen. Het is wel zo dat wij nu vastgesteld hebben dat hij uiteindelijk door zijn eigen dienstwapen om het leven is gekomen. En daarbij denkt u ook aan zelfdoding? Wij gaan daarbij uit van zelfdoding zeker. U uh, gaat daar nog wel meer onderzoek naar doen. Is er nog een kans dat het toch een misdrijf kan zijn of eigenlijk niet? Nou, het onderzoek ter plekke is nog niet helemaal afgerond. Maar wij gaan nu zeker uit van zelfdoding en dat er zeker geen misdrijf in het spel is. Hij is al dagenlang vermist. Wanneer zal dit gebeurd zijn? Ja, dat is voor ons natuurlijk helemaal onduidelijk. Vervolgonderzoek moet dat misschien wel uitmaken. Voor ons is het vooral van belang dat wij Frizo gevonden hebben. Het is natuurlijk zeer triest dat het op deze manier is gebeurd en ook verdrietig voor de ouders en zijn verdere familie. En ook zeker voor zijn directe collega's. Had hij iets met Zandvoort, waarom daar? Nee, dat weten we zeker niet. Het is zo dat wij uiteindelijk ook niet direct daar gezocht hebben. We hebben natuurlijk vooral het noordelijk gebied gezocht, omdat dat zijn plek uiteindelijk was. Ja, dan is het heel bijzonder dat we hem uiteindelijk daar aantreffen. Dat hij zichzelf met zijn dienstwapen om het leven heeft gebracht, ja, dat is ook een schok denk ik voor de politie. Zeer zeker. We zijn daar natuurlijk, uh, hebben daar natuurlijk zeker rekening mee gehouden de afgelopen dagen omdat hij dat wapen bij zich had. Je hoopt altijd dat je hem uiteindelijk nog gewoon aantreft. Is het nog reden om ja, de regels rondom dienstwapenbezit nog weer te herzien? Nou dat zullen wij uiteindelijk niet zelf bepalen natuurlijk hier in, in Groningen. Uiteindelijk zal dat ook door het ministerie bepaald moeten worden. Maar ik denk dat de regels op zich heel erg duidelijk zijn hoe onze collega's met hun wapen omgaan. En dat is, ze halen hem hier op en hij ligt hier in een kluis? Dat klopt. Collega's halen hun wapen altijd uit, uh, uit de kluis en pas daarna kunnen ze hun dienst aanvaarden. Is er iets te zeggen over hoe dit is aangekomen, ook binnen het korps? Nou, zeker vanmiddag hebben wij gesproken met zijn directe collega's, met wie hij ook de afgelopen periode op school heeft gezeten. Ja, en ook die zijn natuurlijk zeer verdrietig. En dat betekent ook, ook in de basis eenheid waar hij, waar hij werkte, ja, is dat verdriet zeker toegeslagen. Gaat u nog iets doen op dat gebied? Wij zullen nu kijken, natuurlijk, de familie bepaalt op welke manier hij ook ter aarde besteld wordt. Wij zullen daar natuurlijk als korps zeker aandacht aan besteden. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. ...van dit Ja, ik ben niet zo blij hoor... ...met dat nah, soort dingen. Het is wel een lekker plaatje, je hoort hem wel vaak in de kroeg hoor. Kijk, helemaal lekker, lekker dansbare muziek... ...op de zondagmiddag bij CFM. CFM, Race Radio, Pit Report... Ja, dan kon Jaap kopen zich even lekker uh, warm dansen daar op het circuitpark Zalford. Want buiten is het natuurlijk behoorlijk koud, Jaap. En je bent nu naar binnen gevlucht, hoor ik. Nou ja, kijk, uh, ik vond het net wel leuk dat jij op een gegeven moment uh, bij mij uh, wat, wat, wat ging gevragen. En dan sta ik boven op het dak met, uh, met mijn rechterhand en een uh, mobiele telefoon uh, erin. Maar die rechterhand, uh, daar zit geen handschoen om. En dan ga je nog een leuke vraag stellen, ja. En dan heb ik zoiets van. Uh, ja, koud hè. Leuk allemaal. Maar uh, bovenop die toren is het dan niet echt uh, fijn en gezellig. Maar goed. Uh, we gaan gewoon vrouw, vrolijk verder. Uh, inmiddels heeft, uh, hebben de leiders in de wedstrijd. Trouwens, uh, als ik nu kijk, staan ze binnen. Op het moment dat ik dit uh, vertel. Uh, binnen in de pits. Uh, de, de BMW van uh, de, de drie heren. Of de, uh, twee heren Tiesner en één heer Beder. Uh, dat zijn twee Duitsers: Michael Tiesner en Matthias Tiesner. Uh, dat zijn uh, uh, ja, waarschijnlijk twee broers. En uh, die, uh, die jongens die hebben met uh, Uri Beder hebben ze een uh, leuke. Uh, koppel gevormd, of een leuke equipe. En die hebben op dit moment uh, de leiding weer in de wedstrijd. Het, uh, het was heel erg uh, prettig om uh, net te horen dat Oscar uh, Wilkins... Die, uh, ja, ...die zette hele rappe tijden neer. Maar het uh, ging uh, op een gegeven moment uh, niet helemaal goed met uh, deze uh, equipe... ...met de equipe van uh, Wilkins en Wilkins. Uh, want uh, op het moment dat Oscar zijn stuur overgaf aan zijn vader Jaap... ...toen uh, ging het uh, een beetje technisch niet goed met Porsche... Uh, dus een soort van de, de versnellingsbak schijnt het uh, niet te, te doen. En dat uh, rijdt erg lastig uh, op uh, dit soort uh, omstandigheden. Dus die auto die staat nog steeds binnen. heeft uh, 80 ronden afgelegd ja, en een, ja, een kans op een overwinning of een podiumplaats Dat kan je dan natuurlijk nu wel vergeten. Uh, voor deze wedstrijd is het dan nu uh, wel wat interessanter geworden. Want die Disney BMW die is dus nu weer uh, naar voren gekomen. En daarachter vinden we dan nog een, uh, een auto. Uh, dat is een Porsche van uh, de Lamborghini. Tink uh, Racing. Dus die, die doen ook uh, al uh, heel wat jaren mee. En kennelijk hebben ze ooit uh, ook nog wel eens een wedstrijd gewonnen in het, uh, in het verleden. Uh, moet ik wel eventjes uh, diep gaan graven, maar ik weet wel dat die Lammertink Porsche ooit nog eens een keer een wedstrijd in het uh, winterkampioenschap heeft uh, gewonnen. Uh, die, uh, die Porsche die, die staat nu uh, binnen. Uh, of tenminste, die rijdt nu nog rond. Uh, maar de BMW die staat binnen. Uh, die, uh, die, die twee auto's, of die kip die, uh, die van die Porsche, Meijer en Bogaards uh, genaamd, uh, die rijdt nu op uh, twee ronden achterstand uh, van uh, de kop. Dus of dat nog uh, gaat werken met, nou wat zal, zal het zijn, een half uur uh, voor, uh, voor deze wedstrijd, dat moeten we nog maar afwachten. Inmiddels uh, is het wel zo dat uh, bij de Divisie 3 begint het wel ineens uh, heel erg uh, spannend te worden, want uh, de gebroeder Steenmits, uh, die zijn in achtervolging op uh, het uh, duo Marcel Dekker en uh, zijn uh, kompaan uh, waar hij mee rijdt. En dan moet ik even het blaadje omslaan, uh, dat is Jan Muis, uh, Die jongens... Uh, rijden alle twee met een uh, Clio. En die uh, auto van Dekker en Muis, die had nog wel wat afrijen opgelopen, uh, maar die rijdt inmiddels weer. En zo uh, danig, uh, dat ze op dit moment kop in de divisie 3 hebben. Ze zijn ook heel apart. Uh, het bio Dekker en Muis uh, rijden nu derde overal en dan rij je met een, derde, met een auto uit de divisie 3 rond. En uh, nummer 4, dat is de tweede auto uit de divisie 3. Dus het is een hele, uh, ja, hele rare omstandigheden waarin, dit soort, uh, waarin deze wedstrijd uh, plaatsvindt. Uh, dan kijken we nog even verder in het lijstje wat uh, betreft de Divisie 2. Dan komen we uh, Rob de Laat en Theo de printers tegen. Dat zijn ook uh, vaste uh, bespelers in dit uh, winterkampioenschap. En zij uh, uh, hebben op dit moment de leiding in uh, de Divisie 2. Uh, ook in de Divisie 2 actief en dat is wel heel opvallend. Kom, uh, komen we de naam van Peter Fontijn tegen. En die rijdt samen met Dennis Houding in een auto van Cor Euseren. Een uh, BMW Compact. En die uh, liggen op plek 3. Uh, waarvan zou denken, ja maar Fontijn, die zou toch helemaal niet meedoen. Nou, dat was ook wel uh, zo. Peter Fontijn en Peter Furt, dat zijn uh, normaal gesproken de twee uh, die in een, in een andere BMW uh, in actie komen. Maar het, uh, het was zo dat uh, de, de twee heren het niet uh, misschien gepast vonden om met die auto te gaan rijden vanwege de omstandigheden. Uh, dus je moet denken, het is uh, ook nog, hier gaat er best wel wat geld om om aan, aan de start te komen. En ja, als je net het, het, het vorige vlag over de omstandigheden, er ligt ook sneeuw uh, langs uh, de baan. En mocht je er even hard af uh, vliegen, dan heb je heel veel schade. En dat uh, zijn voor de mensen die wat uh, minder in uh, de slappe was zitten... is dat niet echt, uh, echt heel geweldig. Dus die hebben besloten om, uh, om het even over uh, te laten... en misschien bij de Final Four dan nog in actie uh, te komen. Dan uh, kijken we nog even bij divisie 4, wie daar aan de kop is. En dat is Lisette Braams en Duncan Huisman, die uh, voeren daar het uh, veld aan... Uh, en dat uh, is toch uh, even kijken, ja, dat kan nog wel uh, spannend zijn, want uh, Friedman en Hummel die, uh, zitten daar uh, vlak achter, hoewel de, de ronde tijden van uh, de BMW uh, van uh, Braams en... Huisman beter zijn als die van Friedman en Hubbel. Dus ik heb het vermoeden dat Dunker Huisman degene is die nu het stuur in handen heeft bij deze auto. Dus ja, hoe het verder zal gaan lopen in de komende 25 minuten. Want dan hebben we de finish van deze vier uur van Zandvoort. Ja, dat is even nog even koffiedik kijken. En dan nog als laatste voor mensen hier uit de buurt. Uh, Jeroen en uh, Sebastian Bleekmolen samen met uh, Kees Bouwers en Jurgen Albert, de auto rijdt nog wel. Maar uh, de tijden zijn echt niet, uh, nog niet, niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Hoewel ik nu weer ineens, als ik naar het, scherp, uh, of het scherm kijk... ...de beste tijd die ze hebben neergezet is 1.48. En dat is toch uh, een redelijk snelle tijd. En uh, de heren zijn inmiddels weer een beetje aan een opmars begonnen. Maar dat is die uh, mooie Porsche GT2 waar, uh, waar we het over hebben. Alleen hij is nog niet uh, zo betaalbaar. Misschien dat ze uh, bij de Final Four wel die betrouwbaarheid hebben. En dat er dan een geduchte concurrent is voor bijvoorbeeld de V8-auto's... die vandaag niet meedoen. Dus dat is even voorlopig de stand van zaken. Oké, okay, dankjewel Jaap voor je uitgebreide verslag. En wat wij doen, zo dadelijk na vier uur komen we bij je terug. Dan horen we wie de, fine, of de, de, de, de vier uur van Zandvoort gewonnen heeft. Dat is goed. Dankjewel Jaap. Vanaf circuit Park Zandvoort. En hier is Ramses Schaffi.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 het vruchteloze zoeken moet nu weten, zijn allemaal samen. Zing het huis.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 Nu weten, zo zijn we niet geboren.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 Ja, alhoewel, iedereen uh, lekker dansen natuurlijk met die ux aan. Ux aan, was, uh, lekker warm natuurlijk hè, de voetjes op dit moment. Ja, zeker. Ja. We of Earth, with the Fire en uh, Let Us Groove. We gaan weer eens even kijken naar de wedstrijden van vandaag. En dan hebben we het uiteraard over de Eredivisie. Jazeker. Nou, de wedstrijd die uh, vandaag om um, uh, half 1 begon is inmiddels natuurlijk al ruimschoots afgelopen. Ajax tegen FC Utrecht. 0 tegen 2. En dan komt hij weer aan, hoor, met zijn vrolijke muziek. Ja, tuurlijk. Maar zo duidelijk komt er ook een stad waar jij weer niet zo blij mee bent. Maar ja, eigenlijk dus, uh, niet. Nou ja, Erik was allemaal nou tegen PSV. Zaterdag nog steeds 0 tegen 1. En dan NEC tegen Feyenoord. Ja, Feyenoord heeft weer gescoord 0 tegen 2. Ehm. Ehm. Sorry, wat? Ehm. Ehm. Uh, de grazen op Twente is afgelast tweede dag. En om half vijf gaat de wedstrijd beginnen tussen FC Groningen en uh, RKC uh, Waalwijk. En dat waren ze weer, hè? De wedstrijden uit de eredivisie. Nou, we hebben hem beloofd, hè, zo aan het begin van uh, dit uh, programma of dit uur. Michel Telo, zullen we hem gaan draaien? Ja, kan jij hem opzetten? Natuurlijk kan ik nou, dat. Nou, dat, dat vind ik mooi. Dan komt hij aan. Dan komt hij. Hoor. Michel Telo.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 Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, seu que pego. Ai, ai Antwoord, ook op internet, internet, internet, internet. wwz Dat Ja, dat is, is meneer Vos. Ja, dat is een hele lange man voor de Met zijn ijsbrunst op. Jode Salif Kita, tezamen met Martin Sovek en madame. Ja, we gaan eens dus even kijken naar het weer van de komende dagen. Blijft het zo koud al nou? Na zonovergroot zaterdag zijn er vandaag uh, van wolkenvelden. Soms drukken ruimte voor de zon en het blijft overal in de regio droog. De temperatuur blijft steken bij hooguit min 4. En er waait een matige zuidoostelijke zuid wind. Voor het, geval, uh, voor het gevoel zou het echt een kouder aanvoelen dan gisteren. Vanavond overheerst nog de bewolking, maar de komende nacht laat het geleidelijk op. Hij blijft droog en er waait een matige zuidoostelijke zuid wind. De temperatuur daalt naar waarde waardeomschreeuw de min 10 graden. Bleh. Morgen zijn er naast enkele wolkenvelden. Ook een flinke peri periode met zon. Het blijft droog en er wordt in de middag maximaal min 3. De wind waait uit het zuiden en is overwegend matig van kracht. Maandagavond en dinsdagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Heel misschien valt er wat lichte sneeuw, maar de kans daarop is niet groot. Het koelt af naar de waarde rond de min 11 graden. Min 11 graden, hè? Dus het en, wordt lekker kouder en kouder. En de komende dagen blijft het uh, inderdaad koud. En dan op uh, lange termijn, als we naar de lange termijn gaan. dan zijn we ook nog niet van de voorstaf. Want het uh, blijft uh, zo uh, overdag rond het vriespunt steken. En dat betekent misschien wel inderdaad, die heren die gaan daar vanavond over praten. dat de Elste de Tochter gaat komen. Als ik al het jas zou zien, dan uh, komt hij er nu al. Wat. Uh, ja, ja, je staat helemaal stijf van de kou, man. jongen, jonge, jonge, jonge, niet te geloven. In ieder geval uh, blijven we de komende dagen heel veel uh, kou hebben hier in Nederland. En de koudere record dat hebben we inmiddels al gehaald, hè? die min 22 graden. Wow. Ik mis je liefde en warmte, en mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd, maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs, we hebben dingen mee gemaakt, maar soms gaat dat zo Zonder jou voel ik de kou en de pijn, eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft Dus laat de zon maar schijnen, en de storm verdwijnen Door jou wordt de lucht weer blauw, en ik ben nergens zonder jou Ik mis de zomer in de zomer, meer nog mis ik jou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 Goed moet dat gaan fout. Maar bij jou is het warm, je verdrijft de kaart. Ik ben nergens zonder jou. Op jouw gezicht Guus Meeuwers en Gers Pardel op de Zelfets Radio bij Zondag in Kennenblad. Je hoorde nergens zonder jou. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van uur 2 van uh, dit programma, Aldo. Ja, ja. Maar we zijn er nog uh, zometeen Absoluut. een uur lang met uiteraard heel veel uh, berichten. Onder meer wat uh, opmerkelijke berichten. Fout mag weg naar betalen van bijna 9000 euro. Het zal je maar overkomen zeg. Moet je in één keer uh, lappen ook zo. Hè? Portemonnee open. En betalen maar. Nou, zo is ze dadelijk in de derde laatste uur van zondag in Kennemeland. Meneer Kersjoor is de laatste, zo vlak voor vier uur.